Drie uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen mariniers naar Jemen en Sudan om de Amerikaanse ambassades daar te beschermen. De ambassades waren de afgelopen dagen doelwit van woedende moslims die protesteerden tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. De ambassades in Sanaa en Khartoum krijgen ieder een peloton mariniers voor extra beveiliging. De film heeft in diverse landen geleid tot heftige protesten waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De VS stuurde al eerder mariniers naar Libië waar dinsdag bij een demonstratie bij het Amerikaanse consulaat in Benghazi vier Amerikanen omkwamen onder wie de ambassadeur. In Afghanistan is een grote legerbasis aangevallen in de provincie Helmand. Daarbij zijn zeker twee Amerikaanse militairen omgekomen en een onbekend aantal gewond geraakt. De basis wordt door de Britten en de Amerikanen gebruikt. Volgens het Britse Sky News is er veel schade aan gebouwen en vliegtuigen. Waarschijnlijk zitten de Taliban achter de aanval. De internationale troepenmacht ISAF heeft verder laten weten dat de Britse prins Harry ongedeerd is gebleven bij de aanval. Hij zit sinds vorige week als helikopterpiloot in Afghanistan. In Leende in Noord-Brabant woedt een grote brand op een industrieterrein. Een aantal schuren vol met kerven staat in brand. Er is sprake van een forse rookontwikkeling. Bovendien meldt Omroep Brabant dat de rook asbest bevat. De brand brak rond half één van uit. De brandweer heeft een paar uur gezocht naar een lek in wagons van een goederentrein op de Betuwe route. Een sensor van de trein gaf rond middernacht een alarmmelding dat er een gevaarlijke stof was gedetecteerd. De trein werd daarop stilgezet in de buurt van meteren. Uit voorzorg werd een weg in de omgeving afgezet en een rijstrook van de A15 afgesloten. De brandweer verrichtte metingen, maar kon niets vinden en daarop werd het spoor weer vrijgegeven. Het weer in de loop van de nacht overal bewolkt. Minima tussen 13 graden aan zee en 10 in het binnenland. Overdag ook bewolkt en overwegend droog. In de loop van de middag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. It is nora romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn inmiddels in het holst van de nacht aanbeland, maar het is nog steeds heel gezellig hier. Aan de andere kant van het glas staat de beveiliging. Altijd goed, heerlijk om te weten. Voelen we ons ook veilig? Tom Klaassen is er, regisseur, redacteur. En Nico, die zit achter de knoppen. Gelukkig maar, binnenkort wordt het zelf schuiven. Kan ik helemaal niet. Goed, uh, wat gaan wij in dit uur doen? Het is tijd voor een reisje. Vorige week reisde de VPRO langs de Nijl. Vanavond is er een andere rivier aan de beurt. Onze stoel. Juke Veninga reisde in 1998 met drie Balkanmannen in een boot over de Donau... langs vier landen die zich aangetrokken voelden tot het Verenigde Europa in wording. Haar reis begon in de havenplaats Besdan aan de Donau en leidde uiteindelijk naar Bulgarije. Besdan ligt op het drielandenpunt tussen Hongarije, Kroatië en Servië. U hoort de Servisch-Nederlandse kunstenaar Jovan Arsenovic, die daar geboren is... en onder andere de Kroatische leraar Ivan Barbalic en zijn zoon Dario, die uit hun huis waren gezet luistert u naar een uur lang de verhalen uit een gebied... waar het nog lang niet pluis is. Over naar Djoeke in 1998. Mooi boek hier op in, in het havengebouw van Bessedan. Oh, deze jaar was het nog uh, niet. Eerste. Wij zijn dit jaar de eerste in 1998. Zijn wij het eerste plezierjacht. Hij heeft nu gekeken in de rode boeken die mooie ouderwetse. Hoeken de kapitein. Dank u wel. Een beetje on, onwillige kapitein. Die steeds met zijn gezicht de andere kant op antwoord geeft. Maar goed, al onze papieren zijn in orde. We kunnen dat vertrekken. Je, <tie> Het is het bruine water van de Donau... dat wij de komende weken over een afstand van 929 kilometer... onder de kiel van onze boot de Maliraj zullen hebben. Nog geen 10 meter lang is dit motorjachtje. Het heeft een Duitse vlag, want de eigenaar is een Duitser... en een Servo-Kroatische naam, de Maliraj. Het kleine paradijs betekent dat. En de boot heeft zijn lichtplaats in Ruse in Bulgarije. En dat is het eindpunt van onze reis... ...bij kilometerpaal 496. Onze tocht begint hier... ...bij kilometerpaal 1425. Daar staat die, die paal, hier op de groene oever. Op een witte stok... ...en de zwarte letters 1425 zijn nauwelijks te lezen een beetje vergaan. Het bord staat links van het ponton... ...van de haven van Besdan... ...waar wij zojuist ingescheept zijn. Op een drielandenpunt zijn wij hier op de Donau achter ons, Hongarije. Rechts van ons de Republiek Kroatië en links van ons de Republiek Servië. Het dorp Batina, dat we hier rechts zien met een wit oorlogsmonument... is tegenwoordig op Kroatisch gebied. En best dan waar wij dus ingescheept zijn, is Servië. En de grote brug hier over de Donau kan door de bewoners links en rechts... niet zomaar meer zonder visum heen en weer overgestoken worden... Het afgelopen half jaar hebben we in deze rubriek over het nieuwe Europa... ...bericht over de kandidaatleden van de Europese Unie met als laatste Hongarije. Wij gaan nu de grens over naar dat deel van Europa dat voorlopig niet aan de beurt is. Vier landen komen wij tegen. Kroatië en Servië dus, die beide geen kandidaat voor de Europese Unie kunnen zijn... voordat er een paar heel essentiële politieke problemen opgelost zijn en Roemenië en Bulgarije, die weliswaar nu al geassocieerd lid van de Unie zijn... maar voorlopig in de wachtkamer zijn gezet. Over een jaar of vijf kan dus die grens hier achter ons... tussen Hongarije en het voormalig Joegoslavië... de poort van het fort Europa zijn geworden. Over die waterscheiding in Europa, over het buiten de boot vallen dus... daarover berichten wij de komende weken vanaf de Malirai. En we zijn op pad gestuurd met goede raad. Bijvoorbeeld van onze Duitse eigenaar. Altijd goede vaart. en immer een handbreid wasser onder de kiel. We bieden ins Kriegsgebied varen. Altijd genoeg water onder de kiel en liever geen oorlogsgebied bevaren. If I were you, I would avail myself to de opportunity to sample de Gamza Red Wine in Novo Zelo. ...en de mafroet, if they will still grow it. Ik wish je full succes en altijd at least one Terwijl de Bulgaarse ambassade I'm ons vooral op het hart drukt... ...de beroemde mafroetwijn te proeven. Nou ben ik hier met een crew aan boord van twee Bulgaren... ...de stuurman en de kapitein van de boot... ...met een Servisch-Nederlandse kunstenaar... ...en met een Nederlands-Bulgaarse journalist. En de Bulgaarse bemanning... Die hebben zonder ook dat advies van de ambassade te kennen... al alle opbergruimtes onder de banken van de Malirai... volgestouwd met flessen van alle types en soorten. Dus u begrijpt welke geweldig ondankbare taak... uw VPRO-kapitein hier te wachten staat. Aan vier Balkanmannen uitleggen... dat men ook in het kleine paradijs kan zijn zonder drank. Oké, okay, Malirai, varen maar. Europa. Van Besdan naar Roessen. Motorboot de Mali Rai, het kleine paradijs, bevaart de Donau van de Hongaars-Jugoslavische grens tot het Bulgaarse Roesen. Een tocht door Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije. De zuidoostflank van Europa die voorlopig niet voor het lidmaatschap van de Europese Unie in aanmerking komt. En zo heeft de mali deze week voor het eerst de trossen losgegooid. Aan boord, als gezegd, VPRO-kapitein Djoeke met haar equipe van vier heren. Ik stel ze nog even aan u voor. De Bulgaarse kapitein Roemjan, zijn stuurman Christian. De Nederlands-Servische kunstenaar Johan Ersenovic, geboren en getogen in het dono-stadje En de Nederlands-Bulgaarse journalist Germinal Tjivikov, zuidoost ukraine Europa-redacteur bij die Deutsche Welle. En de laatste komt uit het Donaustadje Roeze. De eerste etappe vaart de Malirai van kilometerpaal 1425 bij Besdan... dat is dus in Servië bij de Hongaarse grens... tot aan kilometerpaal 1333 bij Fugovar, de hoofdstad van Oost-Slavonië. Het gebied dat in de oorlog door Serviërs met hulp van het Joegoslavische leger veroverd werd... en dat sinds 15 januari van het jaar weer onder Kroatisch bestuur is gekomen. In het gebied woonden vorig jaar nog 130.000 Serviërs. Daarvan is inmiddels meer dan de helft weggetrokken. We hebben nu ongeveer een uurtje gevaren... sinds we Bestdan verlaten hebben. Over een volstrekt uitgestorven, doodstille donau. Het enige wat we gezien hebben is aan de linkeroever, dus in Servië... een kleine klontering van buitenhuisjes, datja's, die totaal verlaten waren. Aan de rechterkant, de Kroatische kant, eigenlijk helemaal niks. En het enige wat er nu gebeurt, is dat er een Kroatische politieboot... heel snelle boot trouwens, kleine snelle boot... hier ons aan de rechterkant heeft gepasseerd. Het eerste stadje, wat we zien aan de linkeroever, is Apatin. Er wordt zand gelost vanuit een schip met een kraan. Hier staat een volkomen verlaten, verwaarloosd gebouw... met stukken ramen hier aan de oever. Een desolaat industrielandschap. Een socialistische ruïne. Wij zien een schilderachtig Kroatische stadje dat naar de naam Ailmas luistert. En van de verte zie je in ieder geval dat heel wat huizen zonder dak zijn. En er zijn al een paar huizen die een gloednieuwe dak hebben. Dus misschien kunnen we wat dichterbij en kijken of de mensen vragen... Wat aan de hand is geweest, misschien dat er heel hard gewijd heeft. Het probleem is hoe we kunnen aanleggen. Zo, het is gelukt. We zijn van de boten aan de wal gekomen. Vind je dat wel leuk eigenlijk om zo'n Kroatisch stadje binnen te wandelen? Nou, waarom niet? Dat is uh, wel uh, leuk. Dat is een nudgel. Ja, die huizen zijn allemaal in de oorlog verwoest. In 92 in 93, Weet je ook links en rechts, verwoeste huizen, maar ook huizen die nieuw opgebouwd zijn. Tot een dat koetje. weer, school, toch? scholen. A ja. scholen. Dat is een school. Splik splint een nieuwe school. Wat goed Is het goed allemaal? dat is niet. Je toen wat een Ja, het was een prachtig dorpje. En uh, toen hebben de Chettens het ingenomen en alles kapot gemaakt, volgens de meneer. Hmm. Het is al 1, 1, 90 in 1991 de... gebeurd. Nee, nee, was Wasje. Wasje. Hij is in Ostig geweest tijdens uh, de oorlogsschandelingen. En zijn de mensen dus nu weer aan het terugkomen, zoals hij ook blijkbaar hier bezig is. De boel weer een beetje aan het opknappen en zo. En ik wil ze weer is We dat. ja. We kunnen weer terugkomen, maar we kunnen koetje terugkomen. Heel wat mensen knappen hun huizen op en komen terug. Kroatisch. Samen Samen kroaten? Samen Kroatische Samen kroaten? Het is een puur Kroatisch dorp geweest en uh, zonder Serviërs onder de bevolking. En dat is het nu weer, dus. Waarom denk je dat ik mijn mond dicht hou? Nou, waarom hou je je mond dicht? Ja, als die, die, die begrijpen dat ik zelf ben met, en met die baard ben. dan uh, ben ik verkocht hier. Dan gaan, gaan ze aanvallen. Denk je dat? Zeker. We zijn inmiddels weer terug in de kajuit van de Malirai. Oh. We hadden ook nog even bezoek van de Kroatische politie. Maar die hadden, hebben alleen maar ons papier even gecontroleerd. En zijn in die speedboot die eerder kwam weer weggescheurd. En dit is misschien heel even een goed moment om um, ja. jullie nader te introduceren. Joana Senovic. Toen we net in het dorp liepen, toen zei je zelf: Nou, ik voel ik, ik, ik wil eigenlijk wel weer terug. Want zo ontzettend prettig is het nou ook weer niet om als. Ja, als wat eigenlijk? Als Servier daar rond te lopen, dat gevoel was het toch? Terwijl je eigenlijk je in het algemeen toch niet als Servier zou introduceren, jezelf. Ja, maar ik spreek toch uh, Servisch. En uh, dat is wel uh, voor elke Kro Kro Kroaat uh, duidelijk uh, dat ik Serb ben. Maar uh, gezien wat was daar geweest, dan uh, voel, voel ik me helemaal niet uh, veilig. Je bent afkomstig uit Zemmon, een voorstad van Belgrado. Maar toen je wegging daar en in Nederland bent gaan wonen... dat was ongeveer op je dertigste... toen ben je gewoon weggegaan uit Joegoslavië, als Joegoslaaf. Ja, ja. En uh, min of meer ben ik ook uh, gebleven, uh, Joegoslaaf. En uh, nou kom je opeens in een land wat uh, is uh, buitenland. Uh, wat vroeger eigenlijk je ja, eigen land was, hè. En dat water op de Donau, waar we nu al uh, de, de hele dag over varen... dat water, dat ken je heel erg goed. Ja, dat is... Uh, ja, ik, van die water ken ik alles. Ik heb uh, eigenlijk... Uh, meer de tijd besteed aan de Donau dan voor wat dan ook in deze tijd. Toen ik nog jong was. Dus ik was meer op de Donau dan op school. Jerminal nou, Tchivikov, jullie hebben eigenlijk op een bepaalde manier een beetje dezelfde geschiedenis. Ook jij eh, kent het water van de Donau ontzettend goed uit je jeugd. Zij zei het dat dat een heel eind verderop was, namelijk het water waar nu het eindpunt van onze reis ligt in Roessen in Bulgarije. Ja, Johan is mijn Donau-broertje. Jullie zijn dus weliswaar in twee verschillende landen opgegroeid... maar, maar alle twee geheel in, in het communisme. Um, Germinal, jij bent daar ook voorst mee in, in botsing geraakt... en hebt ook drie jaar in gevangenis gezeten voordat je Bulgarije uitging. Onze tocht op de mali reis zal uh, ongetwijfeld uh, veel gepaard gaan... met uh, kennismaken met alle autoriteiten onderweg. Want we vallen nu eenmaal op en overal waar we aanleggen... Uh, zal iemand ons wel weer komen controleren... Wat is jullie gevoel daarover? Je voelt je zo uitgeleverd. Een, een of klotzak met een pet op. En de blik van hem. En de manier waarop je behandeld wordt als een stuk vuil. En je bent helemaal uitgeleverd. Je kan geen kant op. En de man weet dat. En soms is hij genadig. Doet je een beetje aardig als hij zin in heeft. Als hij geen zin heeft, slaat je het loket dicht. En dan blijf je daar drie uur rond hangen. Nou, dat is. Uh... Een paradijs van masochisten. Varen met een lekker vaartje langs een helling hier? Mooi donker, met lichte bloeiende bomen, een soort uh, uh, ruïne daar boven op de top, een oud kasteel. En dit is Erdoet, dus het klein plaatsje dat zijn naam geleend heeft aan de Erdoet agreements, de overeenkomst van Erdoet. En het gaat dus over dit gebied wat we aan onze rechterhand hebben, dit Kroatische gebied, Oost Slavonië dat dus een tijd in Servische handen is geweest... nu weer terug in Kroatisch bestuur. En waarvan de agreement dus zegt dat dat tot een verzoening moet leiden... en dat dat tot een vreedzaam samenleven van Serven en Kroaten moet geven. Kroatië is een deel van Europa. Dat soort as dat als Centraal-Europese en country. land. Als we are looking in de geschiedenis it was het altijd deel van de westerse civilisatie. De habits van de mensen, de cultuur, alles is heel, very, very, heel, very Western westerse-Europese. Dit is de stem van Jakša Muljacic, ambassadeur van de Republiek Kroatië in Nederland. Ik vroeg hem een paar weken geleden naar het Kroatische verlangen ooit lid van de Europese Unie te worden. Kroatië is altijd een deel van Europa geweest. Het was altijd een deel van de westerse beschaving. De gewoontes van de mensen. De cultuur is erg erg erg West-Europees. En vanwege de houding van het Kroatische volk en van de Kroatische regering zijn we optimistisch dat we dichter bij Europa staan dan onze formele status aangeeft. Een formele relatie tussen de Europese Unie en Kroatië bestaat immers niet. En dat komt door de bekende oorzaken. Die agressie Kroatië aangedaan, de gevolgen van de oorlog en de situatie in Bosnië. Maar ik denk dat als we dat over, laten we zeggen, niet al te lange tijd hebben opgelost... en het Detenakkoord uitgevoerd is, dat Kroatië dan met grote stappen naar Europa gaat. Time, Een van de obstakels voor die grote stappen naar Europa... zijn de berichten over de etnische zuiveringen in dit Oost-Slavonië... waar volgens de berichten Serviërs allemaal wegtrekken onder politieke druk. Het probleem van oost area. is de economische situatie. Het is niet alleen een probleem voor de a problem ook voor de Kroaten. Het probleem van oost slavonië is de economische situatie. Dat is niet alleen een probleem voor de Serviërs, ook voor de Kroaten. We weten dat vanwege die economische toestand... een paar duizend Serviërs zijn weggetrokken, op zoek naar werk elders. Maar alleen daarvoor, niet omdat ze ook maar enige politieke problemen in de regio zouden hebben. And because of that, we have heard and we know, of course, that some Serbs, a few thousands, have left uh, that region through Belgrade and they have gone to, to, to Norway just looking for, for the job. But they have had no any kind of political problems in that area. Yeah, we were net langs the Dorp Borovo geweest. ...waar het eigenlijk allemaal is begonnen, waar Kroaten en Serviërs met vechten begonnen... ...waar zich het Jugoslavische leger mee ging bemoeien. We zagen net de uitgebrande schoenenfabriek, een bata schoenenfabriek... ...en een groot aantal huizen eromheen die allemaal uitgebrand en verwoest zijn... En zo komen we langzaam de stad Vukovar in. En we zullen proberen een plaatsje te vinden in de kleine haven van Vukovar. Kilometerpaal 1333 zie ik daar op de kade staan. We zijn nu in overleg met de politie. Het haven'tje wat er was ligt vol wrakken op de bodem, daar kunnen we niet in. Hier mogen we eigenlijk ook niet liggen, vinden ze. Zo te zien hebben ze nu een chef gehaald. Zit ik daarboven aan de kade. Zou dat nou veilig zijn om zo recht onder de Kroatische politiepost te moeten overnachten? Hier op de havenplaats zien we wat je hier vaker ziet. Wagens helemaal opgeladen met de hele huisraad van gezinnen die vertrekken. Serviërs die wegtrekken. Hier is een boerenwagen, trekker, achter een tractor aan. achter Een vrachtwagentje daar weer voor, volgestout met hout. En hier op de aanhangwagen de hele huisraad. Vier plastic stoeltjes voor buiten, twee enorme kruiwagens, extra autobanden... Een hok met levende kippen. Oh ja, ik steek opeens twee kippenhoofden naar buiten. Een fiets, een tafel, omgekeerd. Kratten met lege flessen die zelfs nog meegaan. Alles, alles blijkbaar wat deze familie heeft. Een tractor met een mestwagen erachter. Alles staat hier klaar. Doordat. Wat is er weer? Ja, ja. Heel leuk mooi. Mevrouw komt van Slovenske Pozaga. dat is een dorpje hier in de buurt. Maar nee, ik ook nu vertrekken ze naar Servië, ergens in de buurt van Lazarevica. Het is een plek ergens in Zuid-Servië. En nemen ze dus al hun mestwagen? Laat het er al los. We zien dat er een heleboel uh, hout ook is opgeladen. Ja. En de vrouw zegt met een lachje, ja, het is nog koud. We moeten ook nog uh, gaan stoken daar als we aankomen. Die ja, mevrouw ziet er zo vrolijk uit. U neemt het nogal opgewekt op uh, uw vertrek? Nogal ja, wissel is het ze is het aan ze mijn hout. Ja, ze is heel erg blij dat ze weggaat. Het is alles verwoest wat ze heeft. Ze heeft wanneer? heeft ook niks te En wanneer? Katerboer. Katerboer. Hoe had ik het 91 is het uh, tijdens de ordeutschadelingen. Bezraad, niet eens wat daar niet was. Dus kom je als na met Ze weten zelfs wie het gedaan heeft. Het is een van de buurmannen. Maar uh, wat geeft dat allemaal? MUZIEK Radio Hervatske Radio We slues Radio Bukolar. Luka Vukovar staat er met nog nauwelijks leesbare letters op een totaal verlaten havengebouw waar wij nu al twee dagen onder liggen in Vukovar aan de kade. Alleen verderop zijn twee behoorlijk nieuwe kranen. Tenminste, die zien er heel goed uit. Goed in de verf. We hebben ze niet zien werken in de twee dagen dat we hier nu liggen. We hebben überhaupt geen enkel schip gezien. Behalve een paar vrachtboten die langsgekomen zijn. Geen enkele activiteit hier in de haven. Ik loop nu over de spoorrails naar het gebouwtje hierachter. ...waar de werkplaats is van mannen die deze haven onderhouden. En hier links, de werkplaats, waar alle eh, kogelgaten in de ijzeren deur. Enorme kogelinslagen, allemaal opgevuld zijn met wat oude kranten. Deze heren onderhouden de, de haven... Waar, waar komen die behoorlijk nieuwe kranen vandaan? Kopje in Sokeeuw. Een donatie aan Belgisch Een donatie van België, tweedehands kranen uit Kiev. En die zijn dus na de oorlog hier neergezet. Hoe lang staan ze hier al? Kokstuin doen we iets toe. Voor God de Yesenazon in Montiren. Vanaf de herfst. Vanaf de herfst. Vanaf de herfst zijn ze hier. Uh, nou liggen wij hier uh, al twee dagen met uitzicht op die kranen maar veel werk hebben ze geloof ik niet hè. Eh uh, Katranje Prireda oudde, ofdnessno u Bosnië. Alova Luka is većinu od pretovara vršila za Bosnu, odnosno Federaciju sada Bosni i Hercegovine. Die die port hier is uh, afhankelijk van eh uh, Bosnië eigenlijk. Alle uh, uh... De leveranciers hier vandaan gingen naar Bosnië. En zodra die, die uh, economische toestand in Bosnië is uh, op de pijl gebracht... dan komen hier ook werk voor hun. Ja. Deze twee mannen zijn uh, Serviërs. En ze vertellen dat er eigenlijk tegenwoordig in dat bedrijf Woepek... een volkomen scheiding is gemaakt tussen een Servisch Woepek en een Kroatisch Woepek. En zij krijgen 700 kuna... Geld hier van Kroatië betaald als salaris, terwijl Kroats, Kroatiërs aan de ande, dus in de andere afdeling wel ongeveer 3000 krijgen per maand. En dat komt zeg, omdat we, er is eigenlijk een enorm overschot. Er is al heel erg bezuinigd, veel, heel veel mensen ontslagen. Dus zij zitten eigenlijk uh, officieel dan in een soort regeling van: ja, we, we houden jullie wel in dienst, maar eigenlijk is er geen werk voor jullie en daarom betalen we jullie zo weinig. Maar dat geldt eigenlijk dus ook voor die Kroaten. Alleen daar worden dan gewoon als het ware banen voor gecreëerd zodat die wel hun salaris kunnen doorbetaald krijgen. En ze zeggen alle twee heel plastisch: er is gewoon voor ons geen enkel perspectief. Vind je het gek dat je hier in de haven steeds vrachtwagens vol spullen ziet van al die Serviërs die maar wegtrekken? Daar na We zijn met de Malirai naar de overkant van Vokovarmen, naar de overkant van de Donau gevaren. En hier zijn een aantal vissersplaatsjes, een drijvend huis. En hier is een oude vriend. Tenminste, die zoeken we. Een oude vriend van Christian. De, de oude visser die Christian dus kent. Hij kent hem nog uit 89, voor de oorlog. Hij weet ook eigenlijk helemaal niet of het een Servier of een Kroaat is. Het, het is ja, gewoon Serviër. een Joegoslaaf. Is het een Servier? Heb je dat al gehoord? Ja, die Razer heet. Die, die is zeker een Servier. Hij heet Rasja. Rasja, ja. Aha. Dat kan geen uh, Kroat zijn. Dat kan geen Kroat zijn. Nee. Goed, maar Christian als Bulgaar is niet zo naamgevoelig natuurlijk. Dus die zei ja, toen de tijd was het gewoon een Jokoslaaf. Ja. Nee. We leggen nu aan op dit visserseiland. We zitten wel in een eiland, nee. Dus we zijn eigenlijk nu nee, aan de Servische kant. Aan de, de Servische kant. <lacht> de Servische politie hier ook. Alles is. Uh... En die vragen ook wat uh, we ik doen, hoe lang blijven we hier. Mooi uh, is het is Het is Gorlo is twee. Afgebrand. Rasja had dus een huis aan de overkant in Vouvaard, dat is afgebrand. Dat is niet meer. Hij hoort nu daar een nieuw huis te krijgen. En woont zo lang, dus aan deze kant, aan de Servische kant, in zijn uh, vissershut die hij altijd al had. Hij zegt weer, uh, uh, ze hebben een goede leven gehad voor die oorlog. En er uh, was niks aan de hand. Maar nu zijn ze uh, arme Saarlanden. Vukovar is drie naties. niet meer met de Rasja krijgt erg treurig. En roept nog eens in onze herinnering hoe een geweldige stad Vukovar was. De op drie na rijkste stad van Joegoslavië. Zoveel volkeren die samenleefden zonder enig probleem. 23 volkeren? Zoiets? Dat zijn er wel erg veel. En allemaal zonder probleem. En hij vist zelf nu niet meer, zegt hij, omdat hij de kracht niet meer heeft. Het is een hele schrile, zwakke man nu geworden. Hij terwijl die vroeger meer dan 90 kilo woog. We Mir, meer. We willen meer in Venieren, mensen, ik wil vrede hebben, ik wil vriendschap geven aan de Donau met alle mensen, met alle volkeren, zonder het... dat het wat uitmaakt wie van welk. Ik wil vrede hebben aan de Donau, aan de Donau, aan de de de dat Luca Novi Sad staat er hier, dus dat is de haven van Novi Sad. Dat betekent dat we gewoon naar de kade koersen die onder de boulevard... van het centrum van de stad, waar wat redelijk lelijke flatgebouwen aanstaan... En nog een paar mooie oude huizen. Novi zat op straat. We zijn eigenlijk een beetje illegaal bezig nu. Want wat we hier nu doen, gewoon een beetje met elkaar zitten praten... voor een microfoon op dit bankje, Johan, dat mag eigenlijk niet. Want we zijn in quarantaine gezet hè, door de Servische politiemannen... waarbij wij bij het ponton in de haven hier in de Donau ons hebben gemeld... We mogen geen vreemd bezoek op de boot ontvangen. En we mogen maar op twee plekken liggen. Namelijk hier bij hun aan het ponton. En dan moeten we enorm veel geld betalen. Namelijk het bedrag wat vrachtschepen normaal betalen. Of we mogen verderop naar een soort jachthaven waar we later naartoe zullen gaan. Nou, ze zijn een beetje ons aan het pesten. Eh? Ja, dat is waar. Hmm. Bijvoorbeeld, elke Jugoslaaf dat wilde naar buitenland gaan. die moest een procedure uh, volgen, wat uh, tot visum leidt. en uh, mogelijkheid om uh, naar het buitenland te gaan. Mm. Dus, en alle andere dingen, wat uh, was toen met embargo, met die dingen. dan uh, zijn ze een beetje zat van, ja. maar dan uh, beginnen ze. Gewoon terug uh, te slaan en uh, uh, op zo'n manier besten ze weer uh, duiken met, uh, ja. ja, en ons allemaal. Ja. ...uit het nieuwe Europa. Van Besdan naar Rousse. Motorboot de Mali Rai, het kleine paradijs... ...bevaart de Donau van de Hongaars-Jugoslavische grens... ...tot het Bulgaarse Rousse. Een tocht door Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije. De zuidoostflank van Europa... ...die voorlopig niet voor het lidmaatschap... ...van de Europese Unie in aanmerking komt. Vorige week verlieten we verslaggeefster Djuke Veninga... de Servische-Nederlandse kunstenaar Jovan Arsenovic... en de bulgaars nederlandse journalist Germinal Tjivikov... in het Kroatische Vukovar. Maar inmiddels heeft de Mali-Rai Kroatië achter zich gelaten. Beide oevers zijn nu voorlopig Servië. Ons Donau-team bezoekt Novi Sad, de hoofdstad van de noordelijke provincie Vojvodina... een centrum van de Servische cultuur. Na Vukovar een oase van rust, met Habsburgse gebouwen... en terrassen vol vrolijke jonge mensen. Wel heeft de stad de opvang van 70.000 vluchtelingen uit Kroatië te verwerken. Luistert u naar een ontmoeting met twee kunstenaars uit Novi Sad... en hun kijk op de verhouding tot Europa. Omdat met de eerste kunstenaar gewandeld dient te worden... beginnen we even buiten Novi Sad. Natuurlijk weer aan de Donau. We krijgen nu op deze prachtige rietdijk langs de donau... een uh, privé-performance van Miroslav Mandic. Wij moeten hier staan en uh, naar die rit kijken. Oké, okay, wij moeten recht voor ons kijken. Hij staat links op de dijk. Hij komt langslopen nu. Ik blijf nog steeds braaf voor me kijken. Hij is nu van links naar rechts langs gelopen. Ja. <laughs> wat, is, uh, wat is eigenlijk uh, aan de hand? Wat hebben jullie gezien? Niks. Een man die langskwam voor een rit haar. Niks is gebeurd, maar uh, is alles gebeurd. Lopen. Gewoon lopen. In een soort tempo dat je 20 kilometer op een dag makkelijk haalt. Namelijk ongeveer tussen de 4,5 en 5 kilometer per uur loopt. En dat doet hij nu al 7 jaar. In 1991 begon hij. De kunstenaar en schrijver. Hij is 48 jaar oud. Dat zou je niet aan hem zien trouwens. Hij loopt hier naast op uh, moderne sportschoenen, rinkelende belletjes aan zijn vest. Zijn naam is Miroslav Mandic. Dit noemt hij het project van de dolende roos. De roos van het dwalen. En hij maakt als het ware een roos door heel Europa met zijn voetstappen. So you walk like this every day? Yes. Ik werk elke dag. Elke werkdag, hè? Ja, elke werkdag. Niet in de weekend. Ja, want ik moet een beetje rusten. Ja, zeker. Want nu is het zeven jaar hoe ik werk. Ik moet tien jaar samen wagen en soms moet ik resten. De weekend wan wandel ik niet, want ik moet ook wel eens uitrusten. Want het is gewoon werken, iedere dag twintig kilometer. Dit gaat dus eindigen in 2001. Tot 8 november... 2001, yes. After that, I, with my steps, created the blue, blue rose ja. on the earth. En waarom, uh, want als je naar het logo kijkt van jouw project... dan zie je inderdaad een blauwe roos getekend helemaal rond de kaart van Europa. Vond je het belangrijk om, om, een, om een soort eenheid in Europa daar, daarmee aan te geven? Sure, no, not only Europe. All world, not only world, all cosmos. Because it is true, it is one cosmos, all cosmos, only one being, beetje. Eh? Yeah. One being. Dus Europa was eigenlijk alleen het begin, zegt hij, want eigenlijk wil ik een, heel, een hele wereld, een hele kosmos, een heel universum daarmee verbinden. Uiteindelijk loopt hij eigenlijk alleen maar in. In de Republiek Joegoslavië? because it is it is to walking Hij heeft geen zin om zijn blauwe roos te laten bezoedelen door allerlei autoriteiten met stempels en gedoe. Hier kan hij vrij lopen en voor zijn project maakt het eigenlijk niet uit dat hij uiteindelijk al die stappen die duizenden kilometers hier in Joegoslavië maakt. Hij laat nu uit zijn grote sportschoen zijn Achilleshiel zien... en hij zegt dat ik eigenlijk een ontzettend probleem daarmee heeft. Die is heel dik, dus eigenlijk doet lopen nu ook de hele tijd pijn. Dat is eigenlijk Europa, zegt hij op zijn dikke hiel wijzend. Pijnlijk. Het panorama van de dichtgevroren donau. Bij het stedelijke strand, waar de houten badhokjes staan... is een groot gat in het ijs geslagen, als in een glazen massa. Over het gat werd een verende plank gelegd. Eromheen soldaten. Op hun baard had zich rijp gevormd. Uit de neusgaten komt stoom. Vanuit de richting van de badhokjes duikt plotseling een jonge vrouw op. Naakt. Ze houdt een klein meisje aan de hand... Ook het meisje is naakt. Haar huid is blauwrood van de kou. De soldaten stoten haar op de plank... schieten haar in haar slaap of doorboren haar met een bajonet. De slachtoffers vallen in het donkergroene water van de Donau. Een burger stoot ze met een stang onder het ijs. De scène is vanuit het goddelijke perspectief... van absolute objectiviteit opgenomen vanuit een gouden winterwolk. Aan de linker oever van de Donau, tegenover het oud hongaarse citadeel, zien we een Giacomete-achtig beeld. Moeder, vader en twee kindertjes. Monument voor de vermoorden in de nare dagen 1942 door de Hongaarse soldaten tijdens de occupatie van Novi Sad. Het Hongaarse bewind had toch uh, grotendeels uh, de nationaal-socialistische ideologie uh, gepreveld. Dus uh, verbazend was het niet dat men uh, hier vreed keer is gegaan tegen Serviërs en Joden. Maar dat men in drie dagen tijd het voor elkaar heeft gekregen na, nou, men zegt, 2000 mensen uh, te vermoorden en dan ook onder het ijs te stoppen, dat is wel heel uh, bijzonder. Het trauma van Novi Sad zou je kunnen zeggen. Ook iets waar schrijvers daarom natuurlijk veel over geschreven hebben. Schrijvers als Danilo Kish, maar ook Tishma. Zal de wereld de harmonie bewaren waarop zij berust als er een gat in gemaakt wordt? Als zij die verdwenen zijn een hele reeks gaten achterlaten? Zij zal niet meer dezelfde zijn, nee. Maar zal de wereld daar zich iets van aantrekken? Het valt niet mee je er een beeld van te vormen. Ze zal leeg zijn als een verlaten bouwterrein, Als een hangaar, als een spraak. De Romeinse spraak is een Balkanspraak. Het heeft heel verschillende merkmalen. Wij zitten hier in een soort jachthaven van Novi Sad. Met de schrijver Alexander Tischma. En onmiddellijk, als we tegen hem zeggen: Wij willen graag met u praten over Europa. En die samenstelling van Europa. En hoe dat allemaal gaat worden. Dan zitten we al meteen in een enorme spraakverwarring omdat hij zegt... Uh, ik ben helemaal geen Europese schrijver. Hoe kom je daar nu bij? Ik ben hier ook buiten Europa, want iedere keer als ik naar Europa wil reizen... dan heb ik een visum nodig. Uh, ik ben een Balkanschrijver. En onmiddellijk raken we al helemaal in de verstrikking van wat is dan eigenlijk de Balkan? Is dat alles wat ten zuiden van deze donau ligt? Nee, toch eigenlijk ook weer niet. veel ik zal eerst de schrijver Alexander Tishma even willen voorstellen. Hij is 1926 geboren in de Vojvodina. Dat is een uithoek van Joegoslavië. Een regio met een bijzonder bonte bevolking... waar gemeenschappelijk met of soms tegen elkaar... Serviërs, Kroaten, Hongaren, Magyaren beter gezegd. Joden natuurlijk ook. En Sigeuners. Met en tegen elkaar... eeuwenlang hebben gewoond. Dat maakt ook... Alexander Tishma heel erg representatief. Zijn moeder is... Joods. En dan wel Ongaars. Zijn vader is een Serviër. Hij is een Servo-Kroatische schrijver. Van hem zijn een aantal boeken in Nederland goed bekend, bijvoorbeeld de school der goddelozen en onlangs werd de kapo vertaald. Uh, een boek dat ook heel erg bekend is, is het gebruik van de mens. Hij werd jarenlang voorgesteld als een joegoslavische schrijver, maar laatst steeds vaker als een Servische schrijver. Dat is nu fast normaal in onze lagen, want. We weten en we zien zelfs. We ändern onze grenzen. Dit is tegenwoordig bijna normaal. Zoals u weet veranderen we onze grenzen, veranderen we de naam van onze staten. Ik ben geboren Joegoslaaf en omdat ik nog steeds in een staat woon die Joegoslavië heet... kan ik zeggen dat ik nog steeds een Joegoslavische schrijver ben... hoewel de taal waarin ik schrijf, Servisisch is of Servo-Kroatisch kan ik zeggen. Maar deze talen scheiden zich alweer net als de Staten. Dus nu zijn er veel linguisten die beweren dat het om twee verschillende talen zou gaan. Zelfs dat er sprake is van een Bosnische taal. Als deze verwarring voortduurt, dan zeg ik op een gegeven moment ook... Dat ik in de serbische taal schrijf en een jugoslawische schrijver ben. Also, da deze Konfusion so weiter dauert, äh, würde ik toch zeggen, dat ik in serbischer Sprache schrijf en een jugoslawische schrijver ben. Also, Sie finden auf jeden Fall, dass äh, der Bestand einer Sprache kein linguistisches, sondern ein politisches Problem en een politische Frage ist. Ja, ik, ik, ik geloof dat is zo. Nämlich, Op de vraag of taal dus meer een politiek dan een linguistisch fenomeen is, antwoordt Tisma. Ja, dat geloof ik wel. Als de politiek haar wil oplegt aan de taal, de literatuur, de beelden, de kunst, de muziek. dan kan ze veel veranderen en grote invloed hebben. En dan moet een grote invloed hebben. Vroeger was voor ons Oost-Europeanen, zeg ik maar zo. Joegoslavië een heel open en bijna. Nu hebben we de ervaring gehad, dat men nogal vijandelijk gezind is ten opzichte van westerse Journalisten bijvoorbeeld. Het sah zo aus, als ob het een westliches Land waren. Eh, wissen Sie, iemand heeft gezegd, man is dat, wie man gesehen wird. Iemand heeft also, gezegd, men is dat, wat men in je ziet. Men zag Jugoslavië voor een westers land aan, omdat het gereserveerd stond tegenover het Oosterse blok. Maar in wezen was Joegoslavië helemaal geen westers land. Het was een net zo door het communisme doordrongen land als alle andere Oost-Europese landen. Het door doordrongen land wie alle anderen die in Osteuropa waren. En wie is het nu? Jetzt? Jetzt nu is het veel freier. Namelijk, nu kan men in verschillende Zeitungen verschillende schrijven. Nu is het veel freier. Nu kan het tenminste in verschillende kranten verschillend schrijven. Er zijn verschillende partijen, hoeveel de oppositiepartijen heel klein zijn en geen invloed hebben. De vrijheid is groter. Maar economisch is het veel zwaarder geworden. Anderzijds is het economisch veel zwaarder. Maar als u het vergelijkt met de landen eromheen... klopt de waarneming dan dat landen als Kroatië... misschien zelfs wel Roemenië en Bulgarije en zeker Hongarije... inderdaad nu dichter bij West-Europa staan dan Servië? Dat is verstandig. Ze zijn veel offener, Waar ze neer en neer dat dazu... zo... Dat ze als Europese landen Vanzelfsprekend, ze zijn opener, sie, sie, want ze zijn dichter bij de herkenning als Europees land. Ze hebben tenminste hoop erop. Joegoslavië is zonder hoop, dus is Joegoslavië verder verwijderd. Deswegen zijn ze ook een beetje weiter van Europa. Maar vindt u dat er in het Westen ook een te sterk anti-Servische houding is? Ja, een houding kan niet te anti-Servis zijn of te anti-Duits. Een houding kan dus nooit is, te anti-Duits of anti zijn, anti zegt Tischman. Men mag zo'n houding niet koesteren. Dat is eenvoudig verboden voor ontwikkelde mensen. Nee, het gaat erom dat Servië op weg is de Europese vraag op te lossen. Maar het bevindt zich op een slechte plaats hiervoor. Het is een multinationaal land. Dus men kon het niet zonder meer aansluiten. Men moest eerst het probleem met de separatistische tendensen oplossen en daardoor zijn Servië en ook Kroatië een beetje weggedrukt van de weg naar Europa. Een beetje verdrängt worden van deze directe weg naar Europa. Also, multinationaliteit, gemischte Bevölkerung is een slechte Sache. Dat is een zeer slechte Sache. Dat is zeer schön te leven. Ja, zegt hij. dat is een slechte zaak. Het is heel mooi om erin te leven. Ik ben zelf, zoals u gezegd heeft, multicultureel. En ik ben daar heel tevreden mee. Maar men moet toegeven dat het een probleem is. Namelijk dat als twee volkeren samenleven, de ene altijd wat groter is dan de andere. Dus voelt de andere zich een minderheid en is ontevreden. Dat is normaal, dat zie je ook in andere landen, maar daar neemt het niet zulke scherpe vormen aan, omdat de mensen daar geciviliseerder zijn en verder verwijderd van vroegere slachtingen en moordpartijen, terwijl dat hier nog allemaal heel vers in het geheugen ligt. En daarom maakt men van deze verschillen ook zulke drama's. En daarom maakt men ook deze verschillen een zeer grote eh, drama en tragedieën. Wie wordt man mononationaal heertisch me? Man wordt mononationaal wanneer men een gelegenheid heeft die, die je wordt mononationaal als je de kans krijgt de politieke macht te krijgen of terug te winnen om daarmee een nationaal programma door te voeren. Daar word je mononationaal van. Zo wordt men mononationaal. In welke staatskundige vorm kan een schrijver het beste leven? Mij is das ganz wenn man, wenn man einspert, keine, het ganz niet egal. Als men ons niet aanspert, als men ons niet tötet, dan is het me niet egal wat we doen. Maar kan het niet schelen. Zolang men ons maar niet opsluit of doodt, maakt het me niks uit. Al die staatsvormen zijn maar benamingen. Men zegt communistisch, fascistisch, of democratisch of liberaal. Maar als je iemand opsluit of doodt, dan is het met hem afgelopen. Dan heeft hij niets meer aan de benaming. Dan had hij niets daarvan. Gelooft in zoiets als de eeuwige terugkeer? Denkt u dat het daadwerkelijk mogelijk is, dat men van de geschiedenis leert? Ik glaube dat man niets lernen kan. Maar ik glaube dat de die Wiederkehr des Bösen niet ewig is. Weil zum Bösen muss man Kraft hebben. En dan verliert die Kraft en dan wordt het geen Böse meer, wissen Sie? Ik geloof, zegt Tishma, dat men niets kan leren. Maar ik geloof ook dat de terugkeer van het kwade niet eeuwig is. Want voor het kwade moet men kracht hebben. Men verliest de kracht en dan is er ook geen kwaad meer. Oude mensen kunnen niet zo slecht zijn als jongen. Dus ook oude nationale staten kunnen, hoop ik, niet zo slecht zijn als de jongen. En dan zal waarschijnlijk de lust tot het kwade versrompelen. Net als bij de oude mensen. En op een dag zullen de nationale staten in Europa zo oud zijn dat ze elkaar niet meer zullen aanvallen. maar vreedzaam zullen leven. Dat is mijn hoop. Zullen er vriendelijk leven werden? Dat is mijn hoop. Op het alter volgt de dood. Op het alter volgt de dood. Wie... Op de ouderdom ja. volgt de dood, zegt Tishma. Maar zoals we weten sterft onze planeet sowieso op een dag. Dus laten we hopen dat er voor deze dood nog een mooie oude dag te beleven valt. We hopen we dat voor deze dood nog een te beleven zijn. De Malirai toetert en wij zwaaien met genoegen naar het ponton en naar de Novisatse politie. Ciao ciao! Ze hebben het ons verder niet al te lastig gemaakt, maar het is toch fijn dat we afscheid kunnen nemen. En wij varen verder. Van kilometerpaal 1255, waar we nu zijn, naar paal 1073 op de rechteroever. Ook in Servië, in Zemun, een voorstad van Belgrado. Tot volgende week! U heeft geluisterd naar twee afleveringen van Djoeke Veninga's reis langs de Donau uit 1998. U bent te gast bij het VPRO-programma Woord op Radio 1. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Aan het einde van dit uur blikken we kort vooruit op het laatste uur van vandaag. Daarin gaat het onder meer over de grootste vredesdemonstratie uit de Nederlandse geschiedenis. Op 29 oktober 1983 demonstreerden maar liefst 550.000 mensen op het Malieveld in Den Haag tegen de plaatsing van kruisraketten in Europa. Het Klein Orkest zong voor het eerst Over de Muur... tijdens die enorme demonstratie op het Malieveld. Toetsenist Leon Smit en zanger Harry Jekkers... hebben het liedje de avond voor dat optreden geschreven. Klein Orkest met Over de Muur. Oost-Berlijn, unter den Linden.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 Soms op het Alexanderplein. Over de muur even vooruitlopend op ons laatste uur. Maar zover is het nog lang niet, want het is anderhalf minuut voor vier. Dus we hebben nog even te gaan, gelukkig maar. In het volgende uur gaan we naar het museum. Hare majesteit koningin Beatrix heropent volgende week zaterdag 22 september het vernieuwde Stedelijk Museum van Amsterdam. En daarom horen we in het volgende uur... twee voormalige directeuren van dat museum. Willem Sandberg met een gesprek uit 1962. En Rudy Fuchs in een interview uit 1996. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort hier in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of prachtige verhalen... en wilt u dat aan ons kwijt, mail dan naar woord.vpro.nl of... Stuur ambachtelijk een wetsgeschreven kaartje naar VPRO Word, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Natuurlijk zijn we ook te volgen via Twitter, twitter.com slash woordnl of facebook slash woord.nl. En bent u geen nachtbraker, geen nood, want u kunt het programma beluisteren via www.radio1.nl. Of u kunt het podcasten. En dat is een service aangeboden door de VPRO. Tijd voor een kort journaal en daarna zijn we weer terug. Tot zo. Thank you.